Heel eerlijk gezegd had ik toen ook al wel een wereldkaart gezien, met een ja, aantal plaatsen erop waar God me wilde gebruiken om het vuur weer oh. uh, samen met anderen wat meer op te laaien. Mm -hmm. La ah, ja